Langs de lijn met Tom van Hek. Goedenavond, drie minuten over zeven. Lange, mooie langs de lijn. Vier uur lang ligt voor ons. Vijf voetbalwedstrijden. Straks pas om half negen. Herakles, Ajax daarvoor. AZ Vitesse, de graafschap NEC. En ADO RKC. Maar de koploper Twente is al ruim een kwartiertje bezig tegen RODA in Kerkrade. Jeroen Helsel. Bijna 18 minuten om precies te zijn. De stand nog 0-0. De kansen zijn er wel geweest voor Twente dat beter is in Kerkrade. Roda verdedigt vooral. De grootste kans was na 5 minuten al voor de Jong. Goede actie, korte aanname in de kleine ruimte. Maar uiteindelijk de nieuwe doelman bij Roda, de Paul Kieschek. Met een redding. Hij is de opvolger van Titon. Die is vertrokken. Naar PSV en staat gelijk onder de lat. En bij Twente de meest opvallende naam in het veld. Onmiddellijk opgesteld door Adriaanse Leroy Fer. Zonder Ruiz dus. Die is vertrokken voor de eerste keer Twente. Maar wel met Fer in de basis. Stand na bijna. Dat is het. 19 minuten. Nog 0-0. Andere sport vanavond. Het regent weer eens in New York. Maar als het ophoudt met regenen, hij ligt er mooi tennis voor ons. Djokovic tegen Federer en Nadal Murray. De twee halve finales bij de mannen. En als u heel lang opblijft, maar dan zenden wij ook wat niet meer uit. Serena Williams tegen Wachinaki onder andere. En we kijken natuurlijk terug op de derde dag van het KLM Open. Met veel Nederlanders die er nog bij waren op de derde dag. Wem heet dat geloof ik met uh, Freedom. We gaan weer naar kerkrade. Twente toch een beetje zou moeten wennen in de nieuwe samenstelling. Maar Twente is wel sterker, Jeroen, hè? zei je. Ja, veel sterker. Dat komt ook een beetje doordat uh, Rodaar voornamelijk heeft uh, gekozen... toch te gokken op de counter. Zij dat het in eigen huis speelt. Toch gewoon zeer verdedigend uh, begonnen aan de wedstrijd... met twee verdedigende middenvelders... Drie man daarvoor en alleen Jonker voor in de spits. Dus uh, ja, Roda komt niet veel verder dan alleen maar spelen van de lange bal. En daar heeft Jonker tot nu toe weinig aan. 0-0 is het na bijna 20 minuten. En als je dan kijkt naar de opstelling van Twente... is het natuurlijk interessant om te zien hoe Adriaans het heeft ingevuld. Want Ruiz is dus vertrokken. Ver is in de ploeg gekomen. Dan zou je zeggen, ja, hoe lost hij dat dan op voorin? De Jong is uh, naar voren geschoven. Een linie, normaal gesproken dus de aanvallende middenvelder. Maar dan niet aan de rechterkant. Hij staat gewoon naast Janko voorin... Twee spitsen met aan de linkerkant dan nog Ola John. Dus Twente speelt zonder rechtsbuiten. Waar het natuurlijk de laatste seizoenen eigenlijk altijd met mensen op de zijkant, Op beide zijkanten speelt. Is het nu een uh, systeem zonder rechtsbuiten. Een uh, gehele open kant daar. En dat is toch apart om te zien. Maar het is de bedoeling dat uh, Janko en De Jong samen daarvoor in... de problemen veroorzaken bij Biemans en Wielaert. Vooralsnog zijn die problemen er zo nu en dan wel voor Roda achterin. Met één grote kans in de openingsfase... Voor de jong zelf. Maar de redding was van Kitsjek. De nieuwe Poolse doelman van Rode EC. Die wordt gehuurd van Porto. Balbezit voor Fer. Die nog wel een beetje moet wennen. In de openingsfase van de wedstrijd aan de nieuwe ploeg. Aan zijn nieuwe ploeggenoten. Krijgt veel ballen ingespeeld. Waar hij bij Feyenoord misschien wat minder aan gewend was. En het gaat zo nu en dan goed. Maar het gaat ook zo nu en dan fout. En dat is eigenlijk uh, volstrekt logisch. Want zo lang zit hij er nog niet bij. En natuurlijk moet je even wennen aan een nieuwe ploeg. Bal Balverlies nu. Ola John aan de rechterkant. Overname dus voor rode J.C. Met De Lorge die zijn tegenstander moet opzoeken. Dat doet hij ook. Aan die linkerkant is het uiteindelijk een verdedigende werk van Team Dali. Die nu wel moet afrekenen met de doorjagende De Lorge. Teruggedrongen wordt in de hoek. Hij speelt af naar de middencirkel, of Tenminste richting de middenast van het veld. Naar Douglas. En uiteindelijk helpt de lange bal Twente een beetje uit het probleem. Sterker nog. De ingooi is halverwege... De veldhelft aan de linkerkant voor Twente zelf na het verdedigende werk van Wilaard. Wilaard die al een uh, pittig duel heeft uitgevochten met Luc de Jong. Hard erin kwam met de knie en met de, de elleboog achter op het lichaam van de Jong. Zag er even niet goed uit voor de spits van Twente. Maar na een blessurebehandeling kan de Jong toch door. En heeft uh, Twente nu balbezit na ruim 24 minuten. Even kijken met uh, Wiskrof, als weer een lange bal komt Of een van de diepgaande mensen. In dit geval Brama. Brama komt er niet aan. Vormer verdedigd uit. De stand in Kerkgraden tussen Roda en Twente is nog 0-0. Dat betekent dat wij het gaan hebben over de Vuelta. Voorlaatste dag vandaag, Joost van den Berg is aangeschoven. Joost, ja, de verschillen zijn zo klein. Iedereen kijkt uit naar elke etappe, zeg maar. Ook naar die van vandaag. Is er in dat opzicht nog iets spectaculairs gebeurd eigenlijk vandaag? Nee, helaas niet. Het bleef uit. Het was uh, een mooi ritje. Zeker de. Tot de laatste 47 kilometer. De, de laatste klim was de Urkiola. Daar werd tot voor kort een eendagskoers altijd gehouden. Dat is echt een zware klim. Vijf kilometer aan een procentje of tien. Kleine tien procent. Ja, gezien de ontwikkelingen kon je daar verwachten dat Froome het zou proberen. Ja. Hè? Die 13 seconden dicht te rijden op koploper Kobo in het algemeen klassement. Maar dat gebeurde niet. En dus gingen we uiteindelijk met een vrij grote groep. Want er viel er natuurlijk wel wat af op die klimmetjes. Maar we kwamen met een vrij grote groep aan. Ja, we op 70 en dat werd een sprint. En er zat één echte sprinter in het peloton, Daniele Benatti. En hij maakte het echt voorbeeldig af met een lengte op. Ook een tamelijk snelle andere Italiaan, Gaspar Rotto. En ja. daarachter zat de rest en dat was één groot blok. En daar zat nog wel een interessant aspect natuurlijk in die sprint. Want, uh, daar gaan we het over Bouke Mollema natuurlijk hebben. Even straks over dat, dat interessante aspect van de sprint. Uh, Mollema heeft die nog geprobeerd, want die wil dat podium... Hem natuurlijk nog op? Heeft hij op die berg nog iets geprobeerd nee, in die richting? Nee. Ze, ze, het, het was echt een soort een en al aan mechtigheid. Ze hingen maar allemaal wat aan elkaar. En ik geloof dat iedereen echt hartstikke moe is ja, in dat peloton. Kon je ook zien. En ja, aanvallen was natuurlijk. Dat had je eigenlijk veel vroeger in de etappe moeten doen. Doordat bovenop die Urkiola er nog 47 kilometer vlak de renners wachten. Niet ja. eens een afdaling, maar vlak. Dus als je aanvalt, ja. Ja, dat, is, dat is een dik uur koersen. Er was ook een koploper, Baredo van Rabobank. Hij redde het ook niet. Nee, dat was zelf geweest. Maar dan toch, zei je, want die sprint werd interessant... Uh, want Mollema ging meedoen. Waarom? Ja, er is het puntenklassement. Ja. Dat is natuurlijk heel grappig. Als je zegt 1 Rodriguez, 2 Mollema... dan denk je, oh, dat is het bergklassement. Ja. Nee, dat is het puntenklassement in deze ronde. Voor de finish was het 110 Rodriguez, 108 Mollema... Nou, dat zijn geen van beide sprinters, maar het was een klein pelotonnetje met dus uh, ja toch punten tot de 14e plaats. En je kon op je vingers nateren dat Mollema daar dat echt wel moest gaan proberen. Dat deed hij ook, dat deed hij mooi. Hij werd negende in de sprint. 10. de Italiaan Capecchi. Die zijn we voorlopig een beetje dankbaar als Nederlandse wielerliefhebbers. En 11 Rodriguez. Dus 7 okay. erbij voor Mollema. 5 Rodriguez. Stand is nu 115-115. En wie rijdt dan morgen in die punten trui? Ja, Rodriguez. Hij heeft twee etappes gewonnen. Ja. En dat telt. ze gaan dan bij gelijke stand kijken. Wie heeft het beste dagresultaat gehaald? Nou, Rodriguez won er twee. Mollema tweede plaats maximaal. Dus voorlopig heeft Rodriguez de trui. Maar... Als Molleman er morgen of in een tussensprint en of in de eindsprint voor Rodriguez eindigt... bij de beste 14, dus, in de eindsprint eventueel, dan ja. zit het toch nog goed. En betekent dat dat we daar morgen nog heel veel strijd om gaan zien... mogen we nog iets verwachten of is het toch nu wel een gesloten akkoord... en gaat Cobo gewoon die te winnen? Ik of? denk dat er nog iets gaat gebeuren. Ja? ja. ja. Dat, dat, Kobo heeft al heel bang gezegd, twee, twee dagen geleden, toen het al 13 seconden was... ik hoop dat het zondag geen criterium wordt. En daar bedoelde hij mee... Ik hoop dat het een, een parade ja. wordt van, uh, van grappen en grollen en een beetje zwaaien. En uh, dan uh, nog een één Maar ik denk dat er gekoers gaat worden. Dat kon je ook zien. Het was een heel raar ding. 20 kilometer voor de finish. De tweede tussensprint was verplaatst. Dat wist iedereen. Maar waarheen, dat wist eigenlijk niemand. Ja. En dus bij het 20 kilometer doek ging Froome als een gek sprinten. Toen was dus die klimmel weg. Het was alleen nog vlak. En Froome sprintte toch nog voor. Ja, dat was dus... 1 seconde, want, eh, twee seconden. Ja. Toen lag alleen Baredo nog voor. En daaruit kon je opmaken dat toch de Skyploeg ploeg het nog niet helemaal heeft laten zinken. Dus morgen waarschijnlijk geen parade, maar een criterium nou, nog. Ja, je weet ik denk andersom. Ik denk waarschijnlijk wel. Maar het zou mij echt niet verbazen als Sky het toch nog gaat proberen. Toch want ze hebben maar. toch een ploeg van hardrijders. En daarmee kun je de ploeg van Kobo misschien nog te grazen nemen. Nou, we gaan het allemaal zien. En de groene trui van Bauke Mollema tegen Rodriguez. Dank voor dit moment. En dan hoor je morgenmiddag uiteraard verder. Joris van den Berg. U krijgt van mij een aantal uitslagen van het buitenlandse voetbal. Manchester City met al die dure aankopen. Maar ze doen het goed. Drie keer Aguero. 3-0 tegen Wigan Athletic. Arsenal. Moeizaam, maar wel winnend. 1-0 tegen Swansea City. Van vorm uh, Tottenham won bij Wolverhampton met 2-0. Sunderland Chelsea. Chelsea wint 1-2. Liverpool verliest bij Stoke City. En Everton Aston Villa 2-2 in de tussenstand bij Bolton Wonders. Manchester United is uh, 0-3. City leidt met. 12 uit 4, Chelsea heeft 10 uit 4... maar met die 3-0 voorsprong gaat United daar overheen... en dan komen de twee clubs uit Manchester op kop... met waarschijnlijk ieder 12 uit 4. Dan gaan we naar Duitsland toe. Bayern münchen Freiburg. u hoort het goed... 7-0, vier keer Gomez, Dortmund, Hertha-Berlin 1-2... Stuttgart-Hannover 3-0... Mainz-Hoffenheim 4-0 met twee keer Babel... waarvan één keer uit de strafschop... en München-Gladbach wint van Kaiserslauteren... bij Werder Bremen HSV om half zeven begonnen... staat het nog altijd 0-0... En dan kijken wij naar de wedstrijd in Spanje... tussen Sociedad, Real Sociedad en Barcelona. Barcelona leidde daar soeverein met 2-0. Het is inmiddels 1-2 en er wordt nu net ook nog een treffer afgekeurd. Dus het kan daar nog spannend worden. Maar op dit moment staat Barcelona dus met 2 1 voor... en bij Villarreal Sevilla staat het 1 tegen 1. Right from the start You play me like it was a melody Won't bang on the drum And she funks me with a squeaking She's touching me when love is perished No, so I can fight it She got my soul, she's capturing me Holds me hostage when I hear that beat I won't take these shackles on my feet Cause they're the only thing I'm me feel free. that's why I'm a slave to the music No, I'm won't stop until my heart pops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 Slave to the Music van James Morrison. na een kwartiertje overleg is doelpunt overigens goedgekeurd van Real Sociedad. Dat staat 2-2 tegen Barcelona. En in onze eigen competitie gaan we naar Roda Twente. Geen onderbrekingen. Ik hou dus op 0-0, Jeroen Elson. Klopt, na uh, 33 minuten. Het is een beetje eigen schuld dikke uh, bult wat uh, Twente betreft. Dat had allang voor kunnen staan en misschien ook wel moeten staan. Kansen uh, genoeg gezien voor de ploeg van Ko Adriaanse. De laatste was een paar minuten terug voor Willem Jansen... die uh, de buitenspelval zelf door een mooie actie ontweek, doorliep. Misschien daarna wel een beetje twijfelde tussen uh, uh, nog een pas of al moeten schieten. Uiteindelijk duurde het te lang en kon Wielard ingrijpen. Kans verkeken. Aan de andere kant is het uh, Donald die weggaat en uh, weg is... Maar struikelt over zijn eigen benen en over de bal. Dat is niet handig. Terwijl alleen wist er of degene was die hem moest verdedigen. Zo gaat er een grote kans. Eigenlijk voor Roda, nu ook verkeken. Roda dat er maar sporadisch uitkomt. Veel meer balbezit voor Twente. En eigenlijk is het een beetje wachten op een doelpunt voor de Tukkers. Maar ja, zolang Roda dit volhoudt en toch een keer die lange bal zoekt, weet je nooit of het aan de andere kant ook raak kan zijn. Zeker niet als Twente geen gebruik maakt van de geboden ruimte. Doet dat nu wel met Willem Jansen en de redding van de doelman. Janko in de rebound en dan is het raak. Doelpunt Twente, dat zat er dus al een beetje aan te komen. En het is weer Mark Janko die het doet. Het is misschien niet altijd de beste voetballer die ertussen loopt bij FC Twente. Maar in dit soort situaties is hij toch goud waard. Het begint bij een lange bal van achteruit. Weer ligt er veel ruimte, veel gaten in de defensie van Roda. Dat is al voortdurend het probleem bij de Limburgers. En als Willem Jansen nota bene ex-Roda uithaalt en zijn schot nog gestopt ziet worden door Kitschek... is Janko daar in de rebound er als de kippen bij om die treffer te maken. Zoals gezegd, Janko... Hij scoort tot nu toe bijna iedere wedstrijd wel een doelpunt. Het is zijn zesde van het seizoen. En sterker nog, hij heeft in de Eredivisie tot nu toe in ieder duel gescoord. En is op weg naar het clubrecord van FC Twente. Dat clubrecord staat op naam van Dick van Dijk uit het seizoen 68-69. Die scoorde toen de eerste zes wedstrijden van de competitie. Nou, Janko heeft er nu in de eerste vijf van de competitie er eentje in liggen. En dat is prettig voor de Oostenrijker. De voorsprong dus voor Twente in Kerkrade 1-0. Gaan nou, wij praten over de derde dag van het KLM Open? Het prachtige mooie golftoernooi toernooi in Hilversum, naar Niemeyer. Um, uh, ja, veel gedoe de eerste dagen natuurlijk. Terwijl wij denk ik nu eerst even naar Kerkraden gaan. Jeroen Elsop. En dan uh, ineens een doelpunt voor Rode JC. En dat komt dus echt uit de lucht vallen. Misschien dat Twente denkt naar de goal van Janko. Even. Achteroverleunen, maar dat is dus niet mogelijk. De combinatie door het midden opgezet door een overstapje van Jonker. Donald geeft aan, Vormer uit het oog verloren. Door alles en iedereen op de rand van het 16 meter gebied. En die passeert Michailov. Lang heeft Twente dus niet kunnen genieten van de 1-0-voorsprong. Want door Ruud Vormer is het 1-1. Uh, Rachna Niemeijer, je vergeeft ons wel even dat dat nog heel even voorging. Uh, de derde dag van het KLM open. Na twee dagen, we hadden nog niet iedereen twee rondes gelopen. Vandaag moesten ze dat inlopen. Is dat allemaal gelukt? Ja, dat is allemaal goed gekomen. Allemaal uh, afgerond, allemaal oké. Okay. Uh, zo uh, in de loop van de ochtend is uh, gestart met uh, de derde ronde dan. Uh, zaterdag, moving day, belangrijke dag. Kijk even naar het scorebord. Ik zie de... Nog twee mensen in de baan. Simon Dyson is een van de leaders in de course. Zoals dat dan zo mooi heet. Staat op acht slagen onder par. En staat te spelen op zijn achttiende hole. Dat uh, betekent dat dan bijna iedereen binnen is. En dan kijken we even naar het leaderboard. En daar staat dan James Kingston. Met tien onder par bovenaan. En Gary Orr die heeft dezelfde score binnengebracht in het clubhuis. Dat zijn dan de leiders in de wedstrijd. Op een dag. Want dat was je vraag. Waarin het allemaal uh, weer op het normale schema. Op de normale rit is ja. uh, gekomen. Um, er zijn nog een paar Hele beroemde mensen mee. Uh, een daarvan was al snel naar huis. Hè? En en de andere beroemde grootheden, hoe hebben die het gedaan? Ja, je hebt het over Martin Keimer. Ik ja. denk dat hij verkouden was. En die donderdag, hij was, hij was niet helemaal lekker. Dat kon je merken op de persconferentie van de week ook. Hij zat een beetje te snotteren. Eh, was niet helemaal 100%, hoewel hij dat niet echt op dat moment wilde bevestigen. Maar dan krijg je die donderdag met die kou, die regen eroverheen. Dat heeft hem eh, niet, eh, niet geweldig goed gedaan, zo is gebleken. Want hij is eruit gegaan. Ja. Um, dan heb je het bijvoorbeeld over Lee Westwood. Hè? Ook een, een grote naam. Zit er nog in. Ronde par gelopen vandaag. En dat valt toch, toch een beetje tegen voor de nummer 2 van de wereld. Staat in totaal vier slagen onder par. En dat betekent dat hij nog in de race is voor de titel. Dat sowieso. Maar het zit niet helemaal mee met hem vandaag. Het begon wel overigens heel goed zijn ronde. Rory McIlroy dan. Die andere grote ster. En dat is hij echt. Het is een hele grote meneer van 22 jaar. Dat conflicteert misschien een beetje met elkaar. Maar het is hij echt. De US Open winnaar. Zeven onder par. Een rondje van twee slagen onder het baangemiddelde. Vandaag een ronde 68. Uh, hij begon met een rondje 70. 65. Gisteren 68. Ja, die staat er. Gewoon bij... Ja, Dan hebben we ook eh, Nederlanders. Ze mochten er veel meedoen. Er zijn er veel naar huis, maar er zijn er ook best veel over. Hè? Ja, er waren er acht in totaal in het weekend. En niemand heeft kunnen terugvinden dat het er ooit meer zijn geweest. Ja. In ieder geval in de moderne tijd dan. Want dit toernooi viert alweer zijn 92e editie. Er eh, zaten drie amateurs tussen. Dylan Boshart was op voorhand de meest eh, aansprekende. Drie slagen onder par. Hetzelfde als gisteren Robert Jan Derksen binnenbracht. Zaten bij elkaar in de flight. Kennen elkaar ook goed. Gaan volgende week naar nog lomend mooie baan in Schotland om daar wat te trainen. Want Robert-Jan Derksen doet ook wat in de coaching... en de begeleiding met name van, van jonge talenten. Gaan ze met z'n vieren. Vroeger of ze bij elkaar mochten, dat lukte. En uiteindelijk eindigt hij dan twee onder het baan gemiddelde... na drie dagen spelen deze Dylan Boshart. Een Rotterdammer, een Feyenoord-fan... Dat is knap. Robert-Jan Derksen één slag uh, beter. Twee slagen beter, pardon. 400 par. Maar dat was een bijzondere uh, club. En dan liep ook nog uh, Ralf Miller mee. Daan Huizing, andere jonge jongens. Uh, dus het was uh, druk bezet met Hollanders. En morgen gaan wij dus een hele mooie laatste dag tegemoet. Met natuurlijk een paar mensen voor. Maar ook heel veel mensen. Want op zo'n laatste dag. dan komt het recht op aan wie zich uh, ja, wat dat betreft helemaal uh, in kan houden. Zaterdag is Moving Day. Zondag is Winners' Day. Zo simpel is het. Is dat. Uh, en Joost Luiten staat er goed bij. Dat is mooi. Vier slagen achter die twee leiders. Ik heb ze genoemd. Uh, de Jamaikaan en de Schot. Uh, dat zou iets heel moois kunnen inhouden. Joost Luiten is een speler die houdt van dit zweertje, Houdt ervan om ook een beetje vanuit die slipstream omhoog te komen. Dat, hij is een finisher. Iemand die, uh, je ziet dat vaak niet bij de andere Nederlanders... die willen nog wel eens wat inzakken. Derksen heeft daar vaak last van gehad de afgelopen jaren. Maar uh, Luiten is een speler die kan juist omhoog komen knallen. Die houdt van die Nederlandse atmosfeer hier, van het publiek... wat achter hem gaat staan. En ja, hij heeft vandaag een aantal fantastische ballen in huis. Dan heb je het over chips, slagen zoals hij zelf zegt. Hè? Want zo heet dat, zo van rond de green, waar die bal die cup in moet. Ja, hij doet dat werkelijk fantastisch vanuit de bunker... Uh, vanuit het hoge gras, noem het allemaal maar op. En dan heb je het gevoel dat er zelfs nog wel iets meer in die ronde had gezeten. Want dat zijn bonuspunten. Normaal maak je die ballen niet. Nou ja, goed, dan zou er dus best wel eens wat meer in kunnen zitten. En ik denk dat Joost de speler is, Joost Luiten die niet aan de druk ten onder zal gaan. Daar geloof ik niks van. En dat heeft hij eerder laten zien in 2007 in Zandvoort. Dus het zou iets heel moois kunnen worden aan de andere kant. Die grote jongens, die melden zich natuurlijk ook. Zo'n McElroy bijvoorbeeld. Uh, Westwood schakelt hem niet helemaal uit. Het kan veel kanten op, maar het kan ook de rood-wit-blauwe kant op. Nou, we gaan het allemaal volgen. En jij zeker voor ons. Morgen horen we je morgenmiddag in Langse Lijn op de vier de en laatste dag van de KLM open. We gaan weer naar Roda Twente. Ze stonden nog niet voor of het was er weer gelijk, eh, Jeroen Nelson. Ja, en dat is toch uh, slordig. Het is 1-1 overigens met nog een minuut of vier in de eerste helft. Slordig van de kant van Twente. En zeker als je bedenkt dat Vormer daar ineens helemaal vrij staat. En uh, gezien het feit dat hij voortdurend in de wedstrijd gekoppeld wordt aan Ver, Zou je kunnen zeggen bij die actie, waar was Ver bij de 1-1 en dan kan Twente toch weer opnieuw beginnen en dat doet het dan nu op de as van het veld met Brahma. Brahma geen doelpunt te maken. Toch probeert hij het maar eens. De afstand is veel te groot. Het is een meter of 25. En de bal gaat dus ruim over en zelfs een stuk naast het doel. En Brahma kijkt er ook zo'n beetje bij van, nou misschien had ik dat anders moeten oplossen. Dat was inderdaad een betere keuze geweest om bijvoorbeeld de zijkant aan te spelen. Of de combinatie door het midden te zoeken. Twente veel beter toch in het eerste deel van de wedstrijd. Maar nu Roda heeft gescoord via die goal van Ruud Vormer. Lijkt de ploeg ietsje meer in de wedstrijd te komen. Al blijft het balbezit nog altijd... Voor het grootste deel aan de kant van Twente te zijn. Nu met Janko. Janko die zich uh, uh, opgejaagd voelt in de nek door Hampton. Dus terug moet naar Douglas. En Douglas opent op zijn beurt naar de linkerkant naar Team Tiendali Team die veel aan de bal is aan die linkerkant. En John aanspeelt. John met Montaigne. Als directe tegenstander. John voortdurend gaat hij naar binnen op zoek naar zijn rechterbeen. Nu dan eindelijk naar buiten. Maar dan is het gemakkelijk verdedigen door Martijn Montaigne De rechtsback dit seizoen aan de kant van Rode J.C. de 26-jarige Belg. Twente probeert haast te maken in de 43ste minuut. Met een ingooi die snel wordt genomen door Tindalli Als Douglas van achteruit opnieuw gaat opbouwen. Overigens Bert van Marwijk de bondscoach op de tribune. In het stadion van Roda J.C. zou dat al zijn voor Douglas die wacht op zijn Nederlandse paspoort. En volgens mij nog niet heeft ontvangen, maar dat kan ieder moment gebeuren. Opnieuw Twente dat nu het strafschopgebied van Roda omsingelt met John die een voorzet in huis heeft richting de Jong. Jon krijgt de voeten wel tegenaan in het strafschopgebied, Maar tot een doelpoging leidt het uiteindelijk niet. En Roda heeft moeite om uit te verdedigen. Zeker als Brahma de bal opvangt. En opnieuw Twente overneemt aan de linkerkant van het veld. Met John en Team Daly. John zoekt naar de ruimte om Janko te vinden. Die vindt hij ook. Janko uit de draai tegen Biemans. En Fer. Vanaf een meter of twintig als de bal via het been van Biemans... voor de voeten komt van Fer. Probeert hij het maar. En bij zo'n poging moet dan wat geluk komen kijken... Want een volley is niet makkelijk. Zeker niet vanaf die afstand. En Ver heeft dat geluk op dit moment niet. De bal te veel op de buitenkant van de vreef. En dus hoeft de, die nieuwe doelman van Roda, Pavel Kiszczek, de pol gehuurd van Porto. Waar hij nauwelijks in actie kwam. En nu dus ook niet in actie hoeft te komen op dat schot van Ver. Verdedigende werk achterin van Douglas. Omdat de lange bal richting Juncker niet op maat is. En Ver haalt er via een rode JC-benen ingooi uit aan de rechterkant van het veld. Halverwege de eigen helft. ...voor FC Twente. Cornelissen die daar nog altijd staat. Hij krijgt nog altijd de voorkeur van Adriaanse boven Roberto Rosales. Cornelissen die de ingooi heeft genomen op Brahma. Brahma terug naar Cornelissen. Cornelissen op zijn beurt naar de centrale man achterin... ...zodat de opbouw vanuit uh, de achterste linie opnieuw kan beginnen. Misgrof paast naar de linkerkant naar Tindal. Tiendali zoekt en vindt opnieuw John. Zoals gezegd, het gaat voortdurend maar over die linkerkant. En John trekt dan naar binnen en opent nu op Cornelissen. Die is doorgeschoven. Dat is een goede opening van John. Langzaam rukt Twente op richting het strafschopgebied van Rode JC. Met Wisscherhoff zwak. Die bal van Wisscherhoff. En dan moet Twente oppassen na het balverlies voor de counter van Rode JC. Roda dat de hele opstelling heeft aangepast op dit soort situaties. Eigenlijk alleen maar hoopt op balverlies op het middenveld van FC Twente. Om zodoende er snel uit te komen. Dat lukt eigenlijk maar nauwelijks. Maar dus wel één keer succesvol met die goal van Vormer. Nu gaat het mis en heeft Twente alweer de bal terug met Wisscherhoff. Op de as van het veld. betreedt treedt de veldhelft van Rodi EC En wordt door niemand aangepakt. Wisterlof. Dan weet hij eigenlijk ook niet zo goed wat hij met die bal moet. Naar de rechterkant dan. Naar Cornelissen. Cornelissen met Soutjuin tegenover zich. Terug naar Wisterlof. Zo is het zoeken en zoeken. En is Cornelissen nu uiteindelijk vertrokken. En kan hij een voorzet produceren. Voorzet Cornelissen. Maar er wordt geduwd in het midden. De scheidsrechter vindt van niet. Liesveld. Waar, uh, toch overduidelijk, Janko een duw in de rug leek te krijgen. Maar de protesten van de spelers van Twente vallen mee. Dus uh, wat dat betreft valt de situatie rond Janko misschien ook wel mee. Twente heeft ook geen zin om lang te klagen als de blessuretijd ingaat. En de ploeg van Adriaan ze nog één keer probeert aan te vallen. Eén minuut extra tijd gaat in als John er langs is aan de linkerkant van het veld. John nu met Delorge tegenover zich. John naar binnen, één actie te veel En dan is John de bal ook kwijt. En is Jonker de man die aangespeeld wordt voor Roda... Maar zoals gezegd, die staat op een eiland voorin. En dus moet hij voortdurend wachten. Dat doet hij nu goed op Donald. Donald die met twee, drie passen drie spelers van Twente achter zich laat. Dat doet hij uitstekend. Mitchell Donald die vandaag opgesteld staat als nummer 10 achter Mats Jonker. En dan wil hij uiteindelijk teveel ook omdat hij de bal niet kwijt kon. Maar hij toonde wel even de klasse die hij nu wel degelijk bezit. Mitchell Donald nu aan de andere kant. Twente. Zo in de extra tijd met nog 20 seconden te gaan gaat het toch even hard nu op en neer met de Jong aan de linkerkant. Janko voor het doel en Willem Jansen de bal op de paal. En geen treffer voor FC Twente en daar ontsnapt Roda vlak voor rust. Willem Jansen scoort bijna tegen zijn oude ploeg. Was al aanwezig bij de 0-1 voor Twente. Nu komt de bal van de zijkant van Luc de Jong en loopt Willem Jansen zonder dat hij het eigenlijk zelf door heeft tegen de bal aan. Via de binnenkant van de paal ontsnapt Roda JC. En is daar nu het rustsignaal van scheidsrechter Liesveld. Venijn in de staart. Twente vindt zelfs dat die bal misschien over de lijn was. Maar dat was niet het geval. En dus is het rust 1-1 tussen Roda en FC Twente. Cold hands needed a warm, warm touch. And I was the Nora Jones met uh, Thinking About You. We horen het op de achtergrond. Tok, tok, er wordt gelukkig weer gespeeld, Marcella Mesker. En door wie... Ja, de eerste halve finale ja. bij de mannen. En niet de minste, hè? Roger Federer tegen Novak Djokovic. Ze zijn zojuist begonnen aan hun best of five. Het staat twee gelijk. De eerste vier games uh, werden makkelijk gewonnen door de serveerder. Uh, nu 40-30 op de service van de Zwitser. En uh, als we het ons nog kunnen herinneren, vast wel voor de tennisliefhebbers... was het juist uh, die Zwitser, Roger Federer, die uh, Djokovic versloeg dit jaar... in de halve finale van Roland Garros. Een zwaar bevochte zegen. En dat uh, deed uh, Djokovic uh, pijn. Dat was uh, een van zijn twee wedstrijden die hij verloor. Die andere was tegen Andy Murray, maar daar moest hij opgeven. En uh, die wedstrijd tegen Federer, dat is de laatste ontmoeting geweest. In totaal leidt Federer met 14-9 de onderlinge confrontaties. Maar de vijf ontmoetingen dit jaar, daar staat het weer 4-1 voor Djokovic. Djokovic is favoriet, maar Federer is in vorm. Hij was indrukwekkend in zijn partij in de kwartfinale tegen jovi wilfried Tsonga. De man die hem nog op Wimbledon versloeg. En een paar weken terug in Montreal. Hij versloeg de Fransman straight in drie sets. Federer oogt Gretig wil nog een keertje wat laten zien. Het is trouwens de laatste kans dat hij dit jaar bij een Grand Slam nog kan vlammen. En iets kan laten zien. Want het is sinds 2002 niet meer gebeurd dat Federer geen Grand Slam won. 2003 won hij zijn eerste Grand Slam op Wimbledon. En daarna was het ieder jaar raak. Meerdere keren zelfs. Dus het is de laatste kans voor Federer. En dat is een beetje aan zijn gretigheid te zien. Aan zijn spel. Hij heeft zich goed voorbereid. Dus hij gaat er een wedstrijd van maken. Of hij het kan winnen. Dat ...is moeilijk te zeggen. Djokovic in de vorm waarin hij het hele jaar al heeft gestoken... ...is haast onverslaanbaar voor iedereen. Maar ja, kan hij dat laten zien? Hij staat toch iets meer onder druk. Ik moet zeggen, in de kwartfinale tegen landgenoot Tipsarevic, ...vloor set, oogde niet helemaal op en topfris. Tipsarevic gaf op in de vierde set, dus daar had Djokovic geluk... Maar zo makkelijk ging het niet voor de Serviër. Dus we gaan afwachten wat het wordt. Federer heeft ondertussen zijn service gewonnen. Het staat 3-2 voor de Zwitser in de eerste set. Het gaat op de service. En Djokovic staat op punt van beginnen voor zijn service game. Maar stel dan nog heel even de rest van het schema vanavond. We hebben natuurlijk Nadal Murray nog en ook de vrouwen nog. Ja, het is natuurlijk een, uh, een gekke dag, want uh, ja. Ja, door die regen van de week is het toch allemaal wat verschoven. We krijgen na deze wedstrijd aansluitend Rafael Nadal en Andy Murray. Dat betekent toch weer de top vier, de Fabulous 4. alle vier in de halve finale. Net als dat in uh, Parijs het geval was. Dan krijgen we vannacht, onze tijd één uur, de avondpartij in New York, krijgen we misschien wel um, de finale bij de vrouwen. Het is althans de halve finale. Maar Serena Williams tegen Caroline Wozniacki. Dat is de wedstrijd ja, waar we toch naar uitkijken. Want die andere halve finale bij de vrouwen. Ja, die is dan ook een beetje op een achterafbaantje in de, de grandstand gezet. Samantha Stoser tegen de Duitse verrassing Angelique Kerber. Nou, daar zit misschien niet iedereen op te wachten. Maar... Ja, dat de organisatie die wedstrijd dan weer wegpropt in de grandstand. Niet eerlijk, want degene die die wedstrijd wint... moet dan morgen wel de finale op het centenkort spelen. En als dat Angelique Kerber zou zijn, die heeft daar nog nooit gespeeld. En dat is eigenlijk nog dan. Dus die organisatie die bakt er echt helemaal niets van dit toernooi. Qua programmering, qua scheduling. Spelers erg boos. Maar goed, het is een uh, vol programma. Twee halve finales bij de mannen en twee dus bij de vrouwen. Oké, okay, en Marcella houdt ons dus op de hoogte van allereerst Djokovic tegen Federer. Uh, we hebben de kwart voor zeven wedstrijd Roda Twente. Daar staat het via Janko en Vormer 1-1 bij de rust. Terwijl Twente veel sterker is. En we gaan even kijken naar een aantal wedstrijden die op het punt van beginnen staan. Een minuutje of zes nog. AZ, wat het weer zo goed doet, tegen Vitesse. Wat zich ook aan het oprichten is en die kamp. Ja, ik ben heel benieuwd, Tom. Dit uh, is een hele aardige wedstrijd. Nummer 4 tegen nummer 6. En Pieterse vorig jaar nog het lachertje, zeg maar. Ze zouden wel even kampioen worden. Maar dit jaar toch wel onder leiding van John van der Brom. Een ploeg waar terdege rekening mee moet worden gehouden. En ook AZ doet het goed. Veel spelers kwijtgeraakt, maar toch. Hele aardige er voor terug. Noem een uh, Josie Altidore, de Amerikaan. Drie doelpunten al gescoord. Uh, Roy Beer is erbij gekomen. Speelt ook in de basis. Uh, dat zijn allemaal hele aardige voetballers. Uh, Adam Maher staat in de basis in het team van gert Verbeek. Omdat uh, Martens, Maarten Martens niet kan voetballen vanwege En enkel blessure. En de vrees is dat hij er wel eens een week of drie, vier uit zou kunnen zijn. En dat is een gevoelige aderlating voor de Alkmaarders. Aan de andere kant bij Vitesse. Een oud, oud uh, nieuw gezicht in het doel. Piet Veldhuizen. Hij uh, mag starten. ...van John van der Broem. En ook een nieuw gezicht, Anthony Anan, een Ghanese. Dit uh, deze week verhuurd van Schalke. Hij zal centraal op het middenveld gaan spelen. En voor AZ, een oude bekende, vooraan uh, als uh, rechtsbuiten... ...zal Julian Jenner spelen. En dat betekent dat Chanturia, die uh, hele aantrekkelijke leuke voetballer... ...jonge jongen, 18, 19 jaar, uit uh, Georgië... ...op de bank zit. Uh, nou, het staat hier nog uh, hard. De muziek, ik weet niet of je het kunt horen op de achtergrond. Ik zeg maar één ding, dat de spelers op het punt staan het veld om uh, te komen. De wedstrijd dus tussen nummers 4 en nummer 6. Ik ben heel benieuwd hoe Pieters het gaat doen tegen AZ in Alvaart. Gaan we naar ADO tegen RKC. Toch een beetje de verrassing van deze competitie. Dus we zijn heel benieuwd, Filip Koken. We zijn zeker heel benieuwd. Maar niet alleen naar RKC, vooral ook naar uh, ADO. Want dat ziet er toch ineens niet meer zo somber uit voor ADO in sportief op zich dan financieel. Dat laten we maar even buiten beschouwing. Want uh, in die roerige maand augustus liep Maurice Stijn, de trainer hier, toch een beetje rond. als dus de nerveuze crisismanager. Iedereen die vorig jaar bij ADO een beetje die bal goed kon raken, die zou hier wel worden weggekocht. Maar ja, uiteindelijk bleef Wesley Verhoef. Die ging niet naar Forest. Uh, Immers ging niet naar Feyenoord. Thornstra, die ging niet naar Utrecht en ook niet naar heel veel andere clubs. En uiteindelijk ging alleen Timothy de Rijk weg. Nou, daar hebben ze een paar andere voor. Horvats hebben ze, die kent u nog van uh, Nak, die daar vorig jaar uh, 19 keer voor in actie kwam. Die mag ook meteen starten in het centrum van de verdediging. En John Verhoek is gekomen, het broertje van de Verhoekjes, samen in de basis vandaag. En dat is ooit één keer vier jaar geleden in een oefenwedstrijd volgekomen. En ja, dat geeft toch ook wel een beetje nieuw elan aan dit elftal voor het publiek dan althans. Een beetje ja, een beetje nieuw jeu aan dit team, bij die jongen die, die spitsen bij die John Verhoek, die toch een beetje was weggekwijnt daar. Ook een beetje last had van heimwee, dat past wel een beetje bij die familie. Het beeld beklijft toch een beetje dat die familie Verhoeken daar iedere keer naar Rennes in Frankrijk moet gaan om hem een maaltijd te brengen. Ja, daar dat hoeven ze nu wat minder kilometers voor af te leggen. Vier uit vier tot nu toe voor ADO, nog geen thuiszegen. Dat moet dus nu gebeuren tegen RKC, die die transfer maand augustus heel goed heeft overleefd. Ze deden niets. Nou ja, één ding deden ze dan. Er kwam nog net binnen de transferperiode een nieuwe grasmaier En die hadden ze heel hard nodig in uh, Waalwijk. En meer geld hadden ze dan ook niet. Zeven punten uit vier Duels maar liefst voor RKC... Dat heel solide draait. Ja, de trainer daar, Ruud Brood, is er heel blij dat daar niemand is weggegaan. De trainers worden, uh, lopen nu uh, naar de knockouts. De spelers worden langzaam langzamerhand voorgesteld aan het publiek. We gaan beginnen zo'n kwart voor ADO-RKC. En de derde wedstrijd die om kwart voor acht gaat beginnen. De Graafschap zal ook graag willen winnen. Maar ja, dat wil NEC, ook Richard van der Maanden. Uh, uit dit seizoen nog niet weten te winnen. en De Graafschap wacht nog altijd op zijn eerste overwinning dit seizoen. Speelt thuis op de eigen Vijverberg. Volgelopen met 12.000 toeschouwers. Een echte Gelderse derby. En dus leeft dat hier in Doetinchem wel. Een uitvak ook met de bekende groen-rode kleuren. Nijmegen is natuurlijk slechts een kilometer of 40 uh, gelegen van Doetinchem. Dus ze zijn massaal gekomen. De fans van uh, NEC. En als we kijken naar de formatie die Alex Pastoor het veld heeft opgestuurd zojuist. Dan valt daarop dat Navarone voor, slechts 19 jaar jong, dat hij zijn debuut maakt in de basis bij NEC. Viel tot nu toe in alle duels al wel in. Maar vandaag dus eh, om het echi vanaf het begin. En Pavel Smofs de bek. Van NEC keert van een schorsing terug in het elftal. Bij de Graafschap opvallend onder de lat voor het eerst vandaag Yves de Winter. Hij houdt Joost Terrel buiten de basis die de eerste vier duels speelde. De winter die afgelopen zomer overkwam van het Belgische Westerlo. Hij dus voor het eerst onder de lat. En ook op de bekpositie staat bij de Graafschap vandaag een tweetal een nieuwe namen. Celio Abdullah, een macedonische international, die overkwam dit, uh, deze zomer... Hij speelt als linksback, als vervanger van Perl Frenkel. Die dit duel een schorsing uitzit. En op de andere backpositie, daar staat Jochem Jansen. Ook een vrij jonge speler. Die Thies Evers vervangt. Die geblesseerd afhaakt tijdens de interlandse afgelopen week van uh, Jong Oranje. De wedstrijd staat op het punt van beginnen. De nummer 14, de graafschap, tegen de nummer 8, NEC. Het verschil tussen beide ploegen is 5 punten. Girl, I say, if only life would lean our way, will you and me, we'd run away to be. How to go Is in my mind Lunch City, AZ, Vitesse en die outcome. Je was heel benieuwd, kun je al wat zeggen? Uh, dat het 0-0 staat na 1 minuut en 20 seconden spelen. En dat uh, het een heerlijk weertje is zo aan het begin van de zomer uh, in het uh, stadion in Alkmaar. En dat het uitverkocht is, tenminste zo goed als. En dat is altijd uh, prettig van voetbalwedstrijden. Josie Elty door, AZ in de aanval. En uh, moet de bal meegeven, doet het ook aan. Berg Roedmondson en de eerste redding is daar voor uh, de keeper van Vitesse, Piet Veldhuis op het schot. ...van Johan Berg-Gutmundsson, die in de basis speelt. Ook vanwege wat blessures. Benschop is er niet bij. En Martens is geblesseerd. En dus speelt hij vanaf de linkerkant. En aan de rechterkant zien we in de aanval bij AZ... Roy Berend staan, de nieuwkomer. Piet Veldhuis heeft de bal aan de voet. Gaat hem in de diepte spelen. Richting, uh, uh, wie is dat? Alexander Butner, de linksback. Die komt de bal door, maar wordt opgevangen door de fin en aanvoerder van AZ, uh, uh, Mooijsander. Maar dan gaat het uh, niet helemaal lekker voor AZ. Want is er even balbezit voor Vitesse. Maar met even is ook echt even bedoeld. Is het uh, uh, een slechte bal van Marcellus. En kan uh, Vitesse voor het eerst echt in de aanval gaan via de rechterkant. Via ex-AZ'er Julian Jenner. Stand nog altijd 0-0. ADO RKC, ook net begonnen. Filip Koken. Ja, we zijn zo'n vier minuten onderweg en meteen heeft John Verhoek, de debutant hier bij ADO, zich meteen al goed laten zien. Al na 30 seconden lag hij al gestrekt in de rug voor een omhaal. Spectaculair zag het eruit, hij timde helaas wel verkeerd waardoor hij overging. Maar even later legde hij al met zijn hoofd een bal uitstekend klaar voor Immers, die de bal net over de goal werkte van Jeroen Zoet. En zo laat hij toch meteen zien of is het wat overmoed geweest, dat hij toch wel een aanwinst kan zijn hier in de spits. Ja, hij heeft uh, niet al te veel wedstrijdritme opgedaan. In het uh, vorige seizoen bij Stade Rennen in de Franse Hoogste Divisie werd hij totaal tien keer ingezet. Meestal nog als uh, invaller. Maar we gaan eerst even naar Jeroen, want daar is iets gebeurd. Doelpunt voor Roda JC. Dat in de tweede minuut van de tweede helft verrassend op voorsprong komt. Een prachtige opening van Jimmy Hemte, de linksback van Roda. Die dus aan die kant al de hele wedstrijd zeeën van ruimte heeft omdat Twente zonder rechtsbuiten speelt. Hij heeft een harde paas in huis op Mitchell Donald. Helemaal vrijgelaten in het midden. Niemand van Twente heeft hem in de gaten. Donald neemt aan en poeiert de bal achter Michailov. Het is een knappe goal. En Roda staat op voorsprong tegen de koploper. Aan de KC dus 0-0 hoorden u net. Gaan we naar de Graafschap NEC. Richard van der Made. Vijf minuten is de wedstrijd oud op een ook uitverkochte Vijverberg hier in Doetinchem. De beginfase in handen van NEC dat nu een ingooi heeft te nemen aan de linkerkant van het veld. Er was al een kans van dichtbij voor Melvin Platje. Vreemde situatie waarbij de bal terugkwam van de achterlijn via Van de Pavert, de centrale verdediger. En waar de NEC al heel dichtbij was om te scoren in de beginfase dus van dit duel. Nu is het de graafschap dat de bal een beetje slordig richting El Hasnaoui probeert te spelen. De bal gaat opnieuw over de zijlijn. Overtreding van Rozen lijkt dat te zijn helemaal. Aan de overkant na 6 minuten 0-0 tussenstand. Dus en NEC dat voetbalt makkelijk. Dat valt op in de beginfase van deze wedstrijd. Nu is het Babos die de bal heeft geschoten. Maar dat mocht allemaal nog niet. Omdat eerst aan de zijlijn daar de vrije trap moet worden genomen door NEC. Daar zal uh, Amieux zich dan mee gaan belasten. De Franse linksback en NEC heeft dan het balbezit. Aan de linkerkant van het veld nog altijd zoeken naar Nijland. Dan zit daar het hoofd tussen van de Leeuw. De aanvallende middenvelden van uh, de Graafschap. En zo is er uh, op dit moment even vrij veel middenveldspel. En uh, is de Graafschap in elk geval voor het eigen publiek... in die beginfase nog niet gevaarlijk geweest. 0-0 hier op de Vijverberg tussen de Graafschap en NEC. Marcella Mesker, Djokovic en Federer. Is er al een break? Nee, helemaal niet. Uh, zelfs geen breakpoint. Uh, ik moet zeggen, de mannen zijn echt uh, messcherp uit uh, de kleedkamer gekomen vanaf uh, punt 1. De eerste service game van Federer, Hup Love Game. Daarna Djokovic, Hup Love Game. Uh, ze geven niets toe. Uh, het is prachtig om te zien hoor, want je hebt de nummer 1 en de nummer 3 van de wereld. Uh, geweldige tempo rallies vanaf de baseline. Dit is echt top tennis uh, om van te smullen. Uh, ze geven nog niets toe op elkaar. De service games worden simpel gewonnen. Ze serveren sterk. Het zal vooral ook voor Federer heel belangrijk zijn vandaag. En uh, Federer begon met de service, dus hij staat een gamepje voor. 5-4 in de eerste set. En die houdt kamp. We komen weer bij AZ Vitesse. Geen doelpunten nog? Nee, maar wel een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Omdat beide ploegen aanvallend te spelen. Nu is het Vitesse in de aanval. Met uh, linksback Alexander Butner speelt de bal de diepte in. is een beetje hard. Kan uh, wel opgelopen worden door Marco van Ginkel, Maar dan komt Esteban uit zijn doel. En die raakt de bal volkomen verkeerd over de zijlijn. Inworp dus voor Nicky Hofs. Die vanaf de linkerkant als linker spits speelt. Aan de rechterkant uh, speelt uh, Julian Jenner. En in de spits natuurlijk de topscorer van uh, Vitesse Boni. Uh, het uh, inworp is genomen. Komt terecht bijna bij Davy Prupper. Maar dan gaat de bal terug naar Esteban. Esteban speelt de bal naar voren. Gespeeld 6,5 minuut. Lekkere wedstrijd om naar te kijken. Maar wel nog altijd 0-0. gaan wij dus weer naar Philip Koken. We schakelen en we schakelen door tot 8 uur. Maar doelpunten krijgen we nog niet, Philip. Nee, dat zit er hier ook niet echt aan te komen. Dat tempo ligt niet al te hoog. Ja, in die eerste 2-3 minuten toen zette ado even aan... kreeg twee mogelijkheden waarbij John Verhoek... Me toch, uh, ja, ik denk toch dat dat het verhaal van de wedstrijd gaat worden. John Verhoek met, samen met zijn broertje. Daar gaat de aandacht op veranderen uit. John Verhoek dus in een hoofdrol. Maar sindsdien slaagt RKC er heel goed in om het tempo uit de wedstrijd te halen. En zo de aanval van Ado een beetje te frustreren. Wellicht nu dan een kansje voor Verhoek die de bal laat lopen. Maar die is niet voor Husje. de linksbuiten voor Ado. Die nu dan bij toeval de bal opnieuw in bezit krijgt. En nu gaat voorzitten en daar is een kans opnieuw voor John Verhoek. En die gaat net naast. De derde kans in de wedstrijd opnieuw dus met een hoofdrol voor John Verhoek. Maar voor ons nog... De tussenstand 0-0 na ruim vijf minuten. Roda Twente staat 2-1 voor Roda. Jeroen Elshoff, dat is toch eigenlijk een beetje raar als ik hier zit te kijken. Hè? Ja, want uh, dan heb je hetzelfde gezien als ik. Ja. Een aanval van Twente met veel meer balbezit. En toch behoorlijk wat kansen in de eerste helft. En Roda dat misschien twee kansen heeft gehad in de hele wedstrijd. Maar dus wel op voorsprong staat. Nu wel een kans voor Janko, die uiteindelijk over het doel uh, gaat... En de hoekschop die erop volgt wordt genomen door John en maar net overgekopt door Douglas. Ja, tuurlijk is Twente nu bezorgd, want het had de wedstrijd weliswaar in handen. Maar ja, wat heb je eraan als je nu op de klok kijkt en ziet dat er na bijna vijf minuten in de tweede helft een doelpunt meer is gemaakt door de opponent. En die gaan natuurlijk wat rustiger aan doen nu. De scheidsrechter moet zelfs gaan ingrijpen, want Biemans, de verdediger aan de kant van de rode JC, heeft een wond. Een wond aan de lip en daar komt bloed uit en dan mag je niet doorspelen. Dus die moet naar de kant. Zorgen voor Co-Adriaanse. Zorgen voor FC Twente. Want in Kerkrade is de stand na vijf minuten in de tweede helft 2-1 voor Rode EC. De Graafschap en EC in hoog tempo. Richard van der Made. Ja, met de sfeer zit het wel goed hier Tom op de Vijverbergen. Met het voetbal wil het nog niet zo vlot. Zeker niet bij de thuisploeg. 0-0 nog tussen de graafschap hier in Doetinchem en NEC. 10 minuten gespeeld. En het is weer NEC dat nu opbouwt. Achterin met Van Eijden schuift de bal naar de rechterkant. Naar George. Combinatie aan de rechterkant van het veld nu met Smofs. Die ook is meegekomen. Goed de diepte ingelopen. Aan de rechterkant nu door Platje. Die is dus uitgeweken. Verdediger bij zich. Geeft de voorzet. En daar is het de winter die de bal makkelijk kan plukken. De Belgische doelman dus vanavond voor het eerst onder de bij De Graafschap, waar het op dit moment ook achter de schermen behoorlijk onrustig is. Er is een behoorlijke clash geweest tussen technisch directeur Leen Looyen en trainer Andries Ulbrink. Die helemaal niet tevreden is over het aantal spelers dat gehaald is. En met name over de kwaliteit daarvan. Dus wat dat betreft is er nog behoorlijk wat werk hier aan de winkel om dat allemaal weer recht te breien. Elf minuten zijn we bezig. Nu misschien een kans, maar het is buitenspel voor Poepon namens De Graafschap. AZ, Vitesse en die met Piet Veldhuis. Is hij fit? Uh, dat wel, maar hij krijgt veel te doen. Hij ziet de ballen uh, langs en over zich heen gaan. Maar niet in het doel. Het staat nog altijd 0-0 bij AZ. Vitesse, maar twee hele goede mogelijkheden gezien voor AZ. Maar Her, net over. Uitstekend schot. En Berens, die bal had erin gemoeten. Een uh, volley probeerde die uit de lucht. Bal ging via de grond over het doel. Nu is Altidoor weg aan de linkerkant. AZ is beter. En Altidoor heeft nog altijd de bal. Maar dan zegt Schrijfzak de Kuipers. Overtreding gemaakt door de Amerikaan. Vrij trap Vitesse. Nog altijd 0-0 na 10 minuten spelen. Dus gaan wij er even uit voor het journaal van 8 uur. Met vier tussenstanden. Dus AZ, Vitesse, 0-0. De Graafschap tegen NEC, 0-0. ADO, RKC, 0-0. En Twente is sterker, maar staat achter bij Roda. Roda Twente, een kwartiertje na de rust. 2-1. We hebben een explosie in een Boeing 757. Oh, daar komen ze uit de wintjes. Ik denk dat ze zichzelf proberen te zien. Ik weet het niet. Twee crashed zijn in het Trade Center. 11 september 2001. Aanslagen in Amerika. Morgen precies tien jaar geleden. De States will hunt down.